Ja, Deborah de The de Sound of Music, première. Jouw eerste hoofdrol, hoe was het? Ja, Ik vond het fijn. Um, we hebben de energie in de zaal gestuurd en we hebben ze op het einde teruggekregen en dat is een heel mooi cadeau, dus dat is heel fijn om te voelen. Ja. In het begin had ik het gevoel van, ze heeft een beetje zenuwen. Klopte dat ook? Het eerste lied had ik zeker zenuwen, omdat ik zie jullie ook allemaal zitten als ik daar klaar zit. En dat is verschrikkelijk. Maar na het eerste lied had ik zoiets van, kom aan, gewoon spelen en dan is het wel beter gegaan. Ja. Jullie zijn al een tijdje bezig, je hebben al verschrikkelijk veel voorstellingen gedaan. Ik heb gehoord al het 13 op, op één week tijd, ja. hoe is dat zo'n zo intense avant-première periode? Ja, de eerste week was uh, heel pittig, uh, omdat dat overdag repeteren was en s avonds uh, spelen. Er waren er inderdaad 12 en dat was absurd, niemand kan 12 shows spelen. Dus dat was ik heel moe, maar nu, ja, nu kunnen we ons gaan, gaan concentreren op 8 per week en dat is fijn. Er is dus ook al dat promo gedoe, de cd's ingezongen, Alles is gebeurd wat dat moest gebeuren. En nu kunnen we ons echt gaan concentreren op het spelen, dat is, ja, dat is fijn. Ja. Je hebt uh, een tegenspeler, Peter van der Velde, maar af en toe gaat hij niet spelen, omdat hij ook Piet Praat moet spelen. Uh, dat wordt akoestisch. Zijn er verschillen tussen die twee mannen? Mark en Peter zijn heel verschillend. En dat is ook heel fijn voor mij met te spelen. Ze kloppen alle twee. Uh, Mark is een. een goh, een lievere kapitein, een beetje. En, en Peter is dan meer de strenge kapitein. Maar ze kloppen alle twee, dus het is voor mij heel fijn om af te wisselen. Ja. Ik heb twee mannen. Is dat anders om te dansen nog? De ene is boomlang en de andere is iets korter. Het is ook anders om te dansen, inderdaad. Ja. Ja. <laughs> Dit is een John Jost productie. Hij heeft uh, uh, Annie ook geregistreerd. Wat ik hier vaak hoor is. Ja, het is een beetje meer een sprookje geworden. Ze hebben een meer een echte en kindervoorstelling van gemaakt. Heb je daar ook het gevoel? Ik vind geen kindervoorstelling, ik vind het echt een, een, een, een familiemusical. En een sprookje vind ik dat het ook wel een beetje mag zijn, dat ik er zelf ook altijd het beeld, een beetje toch een sprookjesbeeld bij de bij The Sound of Music heb, omdat dat toch altijd mijn kerstmis in mijn nieuwjaar wordt uitgezonden en ik had daar zelf ook dat gevoel bij. Maar ik vind het geen kindervoorstelling geworden. Um, het verhaal van de Sound of Music blijft ook geen kinderverhaal, echt, vind ik. Maar ja, als er kinderen in zitten, is het heel um, toegankelijk voor, voor kinderen om te komen kijken en dat is heel fijn. Ja. Oké, okay, dankjewel Deborah de Ridder en nog heel veel succes. Dankjewel. Weet je al wat er volgt na deze musical voor jou? Nee, ik ga wel toeren in, in volgend jaar in Cultura Centra met een eigen programma, maar voor de rest weet ik het nog niet. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel.